Ik begin terug te krabbelen. Durf zoiets niet. Dat hangt alleen maar van u af. Blijft je moeilijk doen? is het zo gebeurd. Werk mee om de aanslag van volgende week te doen lukken. En we vergeten dit onaangename gesprek. Wat lief, Dat kunt je niet menen. Maar Joke, ik moet van die twee. Als ze de ouders van Ines gaan contacteren en ze horen dat ze niet bestaan. Ja, net zo min als Ines zelf. Hè? die zogezegd het slachtoffer is geweest van de Guardia Civil. Elke? no, no, no. Hè. Dat mogen ze zeker niet weten. hè. Dat zij moesten geloven dat dat uw motivatie was om met hen samen te werken. Oh, nee, dat is weer zoiets Belgisch. Maar de Spanjaarden is dat helemaal wat anders. Ja? ja? Maar ja, we laten ons geliefde nooit in de steek. Es nuestra tradición. Is dat waar? Dan zult je mij dan ook nooit meer in de steek laten. Maar nee, Joke. Okay. Te lo al. <laughs> zeg, die twee die vermoeden toch niks? Tuurlijk niet. Maar we gaan moeten blijven opletten. Hè? Het is niet zeker dat Bart nog zal willen. En als je dat vriendelijk gaat vragen? <laughs> maar Hij weet dat hij zich geen illusies meer moet maken over mij. Ah, L'amour l'amore ma forte que la muerte. <laughs> Ik de moet u te verkopen tegen de som van 2 miljoen euro in diamanten. Ik herhaal, 2 miljoen in diamanten. Het stadsbestuur krijgt één week tijd om een antwoord te formuleren. De spreekkoord staat zijn koffie, zwart en zonder schrift. Ja, nou, dat U zei een engel. Ik dacht dat jij dat bandje naar Wiesbaden ging sturen. Ja, dat is al lang gebeurd. Dat kopie. Het kan wel een tijdje duren voor we antwoord hebben van Europol. Hè. Ik denk toch niet dat ik in afwachting met mijn vingers ga zitten draaien? Dat kan ik mij inderdaad niet voorstellen. Nee. De burgemeester had gelijk. Het maakt me niks wijzer. Een mens zou beginnen denken dat het cliché... ...waar politiemensen dikwijls mee uitpakken toch niet waar is. Ja, en wel cliché? Het zijn er zoveel. Nou, dat de volmaakte misdaad niet bestaat. Dat er altijd wel een of ander spoor opduikt dat de daders fataal worden. Ja, het onderzoek is pas begonnen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, maar toch. Het schilderij is weg. Niemand heeft iets gezien, niemand heeft iets gehoord... ...en nergens een bruikbare aanwijzing die ons op weg helpt. De mannen van Vermeulen hebben zich te pletter gezocht en het resultaat... Nogabollen. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. <lacht> uh, Karin, Karin, ga je zitten. Ja, maar commissaris... Uh, zitten, nu... zit, uh, alstublieft. Je kunt me misschien helpen. Stel, stel dat jij de dief bent. Stel, hè? Ja. Gebruik dan eens uw fantasie en probeer wat in te leven in zijn gedachten. Of die van haar... Het is een mannenstem op dat bandje. Wie zegt dat? Oké, okay, van hem of van haar. Oh. Wel, je wilt inbreken in een museum ja, dat he? dag en nacht bewaakt wordt, hè? Dat vol camera's staat en vol verklikkerlichtjes. Hoe begint je daaraan? Niet. Carina, alstublieft. Nee, ja, maar nee, ik wil zeggen, zeker niet alleen. Ik zal hulp zoeken. In het milieu... Bij de zware jongens. Ja, maar kunstwerken stelen, dat is niks voor rambos, hè, commissaris? Dat is iets voor specialisten, dat weet ik heel goed genoeg. Nee, de enige plaats waar ik iets zou zoeken, dat is binnenin het museum zelf. Een support Bijvoorbeeld. Of een poetsvrouw? Wow. Of eventueel de conservator zelf? Waarom niet? En het alarm dan? Geen van die mensen kan dat blokkeren. Die van de beveiliging wel? Ja, dat klopt. Ah. Maar Michel Sion, hun chef, hè, die heeft me verzekerd dat dat niet gebeurd is. Hmm. En hij stelt zich garant voor al zijn ja, mensen. Ja, maar het is niet omdat je instaat voor de veiligheid... ...dat je zelf een braaf Dutske zijt, is niet waar? Hij denkt dus dat Sion ligt? Of dat hij zelf bedrogen wordt? Ik zou dat niet uitsluiten, nee? Nou, begin dan maar eens te bewijzen. Wacht, zou ik zeggen, blijven proberen, commissaris. Het is voorlopig uw enige mogelijkheid. Als nou, Sion niks met deze diefstal te maken heeft... Oké, okay, ik heb van die kerel ook geen hoge pet op, maar ik moet nog maanden samenwerken met hem. Ja. Voor Hybrugia. Kunt u voorstellen hoe vlot dat zal verlopen als hij nu al begint te vermoeden dat ik hem viseer? Wie spreekt er nu over viseren, Overleggen, dat zou ik ja. doen? Juist omwille van die Hybrugia. Hij als hoofd van de beveiliging en gij als chef van operatie Torquemada. Nah. Is het dan niet normaal dat je deze dagen wat meer contacten hebt dan anders, hè? En je weet maar nooit hè, wat dat je door dat soort babbels aan de weet komt. Joke toch, opnieuw. Nee, Bart, niet opnieuw. Iets anders. De sleutel van de pelikaankelder deze keer. Van de wat? De pelikaankelder. De ruimte naast de bloedkapel. Oh, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, weinig mensen weten dat hij er is. En waar zou die sleutel moeten halen? Bah, op dezelfde plek van vorige keer zeker? Joke, dat is uitgesloten, dat gaat niet. Sinds Groeningen is hij dubbel zo waakzaam geworden. Alles zit achter slot. Plannen, dossiers, sleutels. Ik er echt niet meer aan. En uh, met wat fantasie? Joke, ik... En wat extra geld? Daar heb ik het niet voor gedaan, hè? dat weet je. Maar dat geld was toch mooi meegenomen. En dat ik u zoiets vraag... Hm? Dat speelt toch ook een rol? Of is dat voorbij? Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar... Luister, Joke, ik beloof in niets, hè. Maar... Je zult okay, je best ik... doen, hè? Ja. <laughs> Och, Bart, zo ken ik je weer. Maar één ding, laat er geen gras over groeien. Die kerels van die sleutel zijn nogal de ongeduldig. En onder ons gezicht uh, niet te vertrouwen. Hoezo? Maar als ze niet direct krijgen wat ze willen, zijn ze in staat om ons te verraden bij de politie. Ik wil dat risico niet lopen, jij wel?